Goedemiddag, ik ben Bienbuis. en dit is het nieuws van NOS om 3. Lang niet alle kroegen zien het zitten om QR-codes te scannen. Morgenavond tijdens een nieuwe coronapersconferentie krijgen we waarschijnlijk te horen dat de zogenoemde coronapas op veel meer plekken gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld in de horeca. Volgens minister De Jonge zorgt dat ervoor dat meer mensen zich laten vaccineren, maar dat is niet het belangrijkste. Het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus, om te voorkomen dat mensen in te korte tijd, de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. Veel kroeg- en restauranteigenaren zijn bang dat het veel te veel werk wordt om iedereen zijn QR-code te controleren. Ook zijn ze bang dat mensen wegblijven. Een motorclub in Heilo in Noord-Holland moet zijn clubhuis binnen twee weken ontruimen. De club CMC wordt door de rechter gezien als onderdeel van de Hells Angels. En die motorclub is verboden. Er zijn meerdere verstekelingen bevrijd uit een container bij de Rotterdamse haven. Ze zouden zelf 112 hebben. ...hebben gebeld toen ze vastkwamen te zitten en last kregen van ademhalingsproblemen. Volgens een havenbedrijf probeerden ze waarschijnlijk een lading drugs op te halen. Het is niet duidelijk hoe lang ze in de container hebben gezeten. Musea hebben het zwaar. Ze moesten door de coronaregels een tijd dicht en ook nu komen er maar weinig kunstliefhebbers en toeristen naar binnen. En dus willen musea de steun van de overheid houden. Het steunpakket stopt op 1 oktober, maar het geld kunnen ze voorlopig nog heel goed gebruiken. Je wilt weer activiteiten organiseren, tentoonstellingen organiseren. Je wilt weer dat, dat alles gaat draaien, dat de scholen weer komen. Nou, als je zoveel... Ja, tekort hebben aan inkomsten. Gaat het gewoon langer duren voordat je weer, weer op het oude niveau bent? Eerder is er ook al flink bezuinigd. Tentoonstellingen werden uitgesteld en duizenden medewerkers verloren hun baan. En ook veel stagiairs konden bij musea geen stage meer lopen. Het weer soms zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 21 vanmiddag. Morgen geregeld zon en warmer 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB noord holland nog viel op de A2 Utrecht-Amsterdam. De vertraging is inmiddels teruggelopen naar een uur. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost staat 11 kilometer. Drie van de zes rijstroken zijn al dicht. Het verkeer van uh, Utrecht naar Amsterdam rijdt het beste om... via de oostkant van Utrecht over de A27 en de A1. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Maar ik, uh, Jan Lammers zat alweer in Italië. Daar doet hij goed. Hij zat, dus om tien over half drie uh, uh, zenden wij uh, het uh, interview... Uh, tis, uh, wat vanmorgen was tijdens het Goedemorgen Zandvoort met Jan Lammers... nog een keer voor u uit. Want uh, ja, dat is ook wel handig als u ook weet hoe Jan Lammers er nu in zit. Zit hij op Monza of niet? Uh, hij zit op Monza. En uh, aan wie hebben wij te danken dat wij die uitzendingen, uh, die, die uh, samenvatting hebben?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 Nou, het was in ieder geval heel, heel mooi, dat deden we helemaal aan het begin van het spektakel op het circuit en de afloop bij de huldiging van Max Verstappen. Davina Michel. En van uh, het Wilhelmers gaan we over naar de nieuwe single van Diana Ross. Muziek in moeder. Good friends and long nights. It will be alright if you just love.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 Zandvoort staat op de kaart uh, All Over the Wild, uh, Albert Jan. Ja. Nou, je hebt het over de Monumentendagen. Ja. Vanmorgen was de opening van uh, de mo Monumentendagen op het Raadhuisplein. Welke nou, Om 11 uh, uur. Uh, de burgemeester was er, wethouder uh, Geert-Jan Bluis. Ja. Uiteraard Ben Zonneveld die het uh, verhaal uh, aan elkaar knoopte. En een tijdelijke burgemeester waarvan ik uh, de naam steeds uh, vergeet. Hoe heet die man ook weer? Fictief.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 Verder heb je het nog gehad over de treinen. Ja, die kwamen inderdaad massaal naar Zandvoort toe. Twaalf treinen per uur, albert -Jan. En daar is een timelapse van opgenomen. En dan kun je zien wat gebeurt er in 24 uur op Zandvoort. En ook dat staat op onze CFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Dan kun je de, de timelapse zien. En ook op de Facebook-pagina van deze lokale radio CFM.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 Je hoort het allemaal naar deze van Ten CZ. Terug naar 1983 met de hit single Feel the Love. So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 Slecht van vertrouwen De waarheid is niet wat je leest Maar dat waar jij op bent gaan bouwen Dus geef je hart niet zomaar weg Wees niet te slecht van vertrouwen De waarheid is niet wat je leest Maar dat waar jij... Ook vandaag weer veel aandacht voor nieuwe muziek bij Zandvoort op zaterdag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 Ben je dan bij de Grand Prix aanwezig of ben je aan het, bij de karten van je zoon? Nee, nee. Ja, ik ben uh, op de kartbaan, bijna, uh, familie. Hartstikke goed. En, uh, en mijn oudste zoon zit hier naast me. Dus. Nou, wat gezellig, met de boys op stap. Boys day out. Ja, boys day out. helemaal goed. Ja.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 uh, het is natuurlijk de rol die ik uh, vervul, uh, is, is uh, tenminste zoals ik dat zelf altijd heb gezien. Uh, je bent sportief directeur, zoals dat dan heet. En uh, uh, sport zou moeten verbroederen. Uh, dus zo zie ik het ook een beetje. Hè? Dus dat ik, ik probeer te verbinden, te verbroederen. Uh, uh, vaak is dat uh, dingen uitleggen, uh, dingen nuanceren.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 En ook die eh, proeven hebben we allemaal doorstaan. Maar ja, per saldo maakt het ons allemaal eh, gewoon wijzer. En het maakt uiteindelijk gewoon het evenement alleen maar schoner. En, eh, en ik denk dat wij voor... Eh, misschien hebben wij wel de meest eh, duurzame Grand Prix eh, ooit gehad. Omdat... Eh,